Ik heeft die sleutel aan Luc Maas gegeven. Nee. Ik niet. Aha, ik heb die sleutel niet aan Luc Maas gegeven. Echt? Ik heb hem verkocht. Maar brief? Ik kon er een zaak mee doen, zei Er hing ook voor mij wat aan vast, dus... Uh... Dus dus pakte hij die gewoon weg? Goed weten dat er dingen mee konden gebeuren... ...die je dagelijks niet mochten zien. Nou, Zegt dat. Maas zelf had niet het minste benul was, zijn opdrachtgevers die sleutel voor nodig hadden. Opdrachtgevers? Het feit dat ze er op die manier wilden nageraken... ...bewijst toch genoeg dat het een louche affaire is? Hij kon toch weten dat uw eigen vader... ...door serieuze de problemen mee kon komen? Denk je daar nooit eens na? Ik denk na, pa. Misschien was dat zelfs de bedoeling. Wat? Misschien dat het daar vooral om draaide. Dat ik de kans niet wou laten liggen om mijn vader een goede hak te zetten. Wat denkt ge, paken? Zou het dan niet zijn? Hij is stuk onbenul. Een goeie die het zegt. Uw eigen vader zoiets doen. Vader, het kan zijn dat dat biologisch wel klopt, maar voor Zwijf. de rest. Echte... Zwijk verdomme! Is dat uw dankbaarheid voor al die jaren dat ik voor u gezorgd heb en nog doe? Zijt gij die zoon waarvoor ik alles aan de kant heb geschoven? Waarvoor ik zijn hele leven vader en moeder ben geweest? Is van dat kind alleen maar een monster overgebleven. Ah, oh, allez, gaan we weer die toer op. Pathetisch geklets om te verbloemen dat we elkaar alleen maar misprijzen. Ik heb u altijd graag gezien. Gehaat, ja. Dat hebben wij elkaar. Gehaat. Jij mij omdat je door mijn geboorte uw vrouw verloren zijt. En ik u omdat al die jaren waar gij het over hebt. Alleen maar gediend hebben om een carrière van twee keer niks op te bouwen. In plaats van echt naar mij om te gij zien. Jij weet niet wat ik allemaal voor u gedaan heb. Ah nee, maar ik weet zeker wel wat dat je ge niet gedaan hebt. En daarvoor krijgt u nu de rekening. Enfin, voor de tweede keer al. De tweede keer. Dat gij niets in het snuitje hebt gehad. De dag dat de plannen van de alarminstallatie van dat museum zijn verdwenen. O, brief, heb jij die ook? Maar nou, wie anders? Wie anders kent de combinatie van de safe en uw bureau? Wie nee. anders? Nee. Ja. nee, zeg dat het niet waar is. Het spijt mij. hij enfin, ja, spijt mij niet, want uh, die plannen hebben mij ook een schone cent opgebracht. Ja, smert. Hé, hey, Van uh, hey. nu gaan we geweld gebruiken. Het argument van de zwakkeling. Van onder mijn ogen. Buiten, buiten. buiten. Op. Of wat? Gaat er mij motten geven, hè? Een paar krammen zoals vroeger... ...toen dat u enige middel was om uw kind in de pas te doen lopen. Ik laat mij door u niet kapot. Mag eens, zijt dat kapot, pa. Een chefbeveiliging die zwaar in de fout is gehaald. Ik heb hem bestolen. Als de politie... De politie. Je denkt toch niet dat ik daar hetzelfde zal vertellen als hier? Ik ben niet zot. Ik heb mijn alibi al lang klaar. Gij... Maar wat dat wel kan natuurlijk... ...is dat ze gaan ontdekken hoe slordig gij met alles bent omgesprongen. Met die sleutels, Buiten met zijn... die plannen... Ze gaan er niet meer mee kunnen lachen. Buiten is een schilderij dat verdwenen is. Wie weet wat volgt er nog? Hm. U ontslag in ieder geval. En het zal daar niet meer blijven, Pa. Maas? Luc Maas, ja. Uh, nooit van gehoord. wie is dat? U leest geen kranten, meneer Serossa. Uh, jawel, maar wat is er gebeurd met die man? Iets vrij ingrijpend. Hij is vermoord. En wat heb ik daarmee te maken? Rechtstreeks, misschien niet. Misschien niet commissaris U denkt toch niet dat ik een moordenaar ben Heb ik dat dan gezegd Nee maar u denkt dat precies Zal ik eens zeggen wat ik denk Twee dingen Ten eerste dat u mij hier zit te beliegen Ik heb aanwijzingen om te geloven dat u Luc Maas maar al te goed hebt gekend Oh ja en wat dan Al ooit geweten dat een verdachte wordt geïnformeerd hè, Over de manier waarop de politie hem op het spoor is gekomen U bluft u hebt niets om tegemaakt haar... Mijn beste vriend ik heb geen zin in een wel eens niet te spelletje je mag nog zo lang proberen de boot af te houden. Zijn maar zeker dat ik u uiteindelijk wel op de knieën krijg. ik oh, doe doet maar. Ik heb er niks mee te maken. Ja, en in verband met dat andere ook. Wat ander? Ik zei toch dat er twee dingen waren? Volgens mij weet je namelijk meer over de diefstal in het Groningen Museum. Ah ja, u bedoelt dat schilderij van Bos? Nou, is er nog iets verdwenen de laatste tijd? Maar enfin, dat is toch ongelooflijk? Eerst ben ik een moordenaar en nu ben ik een dief. Ja, dat is de tweede keer al dat u meer veronderstelt dan ik wil zeggen. Ja, oké. Okay. De dieft zelf niet, maar toch middelplichtig. Is dat wat u bedoelt? Zoiets ja. Maar waarom, commissaris? Waarom zou ik zoiets stupid gedaan hebben? Waarom zou ik niet alleen mijn reputatie, maar die van het hele Europacollege in opspraak brengen? Maar nee, nu op Daaraan hoop ik zo snel mogelijk een einde te maken, meneer Serossa. Hoef. Nee, u begrijpt me verkeerd. Ik wil u niet witwassen, ik wil zekerheid over mijn veronderstelling. Als het een beetje meezit, hè, dan lukt het mij vandaag nog te bewijzen wat ik zeg. Ah ja? Terwijl we hier zitten te praten, hè, meneer Serossa, is mijn assistent op weg naar bepaalde personen met de bedoeling ze extra op de rooster te leggen. Een bepaalde personen? aan wie? U kent ze beter dan ik. De familie Sion, bijvoorbeeld. Hier links, André. De vuurkruiselaan. Ja, het derde huis. Daar is het. Oké. Okay. Dat is er ook een chique koffie, nee, hè? Ja, wie hier woont, heeft niet alleen veel rozen. Hij zit er ook op. Oh, hij zit er ook op. Ah ja, je wilt zeggen... Dat eh... hij er dik in zit. Kijk, jij gaat wat verstaan. Meer villa dan huizen. Een rianten voortuin en langzachter... ...waarschijnlijk het is de grond gelijk als een voetbalveld. Dat is niet bepaald bepaalde sociale woning, hè? Ik vraag me toch af dat die mensen dat doen. alleen. je werkt hem toch ook maar gewoon voor de stad? Sion heeft heel zijn leven dingen beveiligd, bruin ogen. ...waarschijnlijk niet in het minst zijn eigen financiële positie. Maar we kunnen hem een keer verhalen, hè? Misschien leer me nog iets bij. <hij <hij ja. Er is niemand thuis, hè? Ja, Ik probeer het nog eens. Hé, hé, hé. Zeg, uh, die deur is niet Je mag toch niet? Wacht eens, wacht eens, een ogenblik. Hallo? Hallo, is er iemand? Politie, hallo! Maar daar is niemand die de mission is al lang weg. En die heeft zijn deur zomaar laten openstaan. Dat is niet normaal, Jan Kom. Inspecteur. Ja maar, is, ja, maar is dat wel wet, Dan moeten wij niet eens. Als, als wij doen, is... denken dat er iets niet in orde is, heb je het recht om binnen te gaan. Kom maar, kom op mijn verantwoordelijkheid. Ja, maar ja. Zeg, jij gaat naar boven en ik blijf hier wel. Oké? Okay? Oké. Okay. André, kom maar! André, kom met je! Hier is het te doen!